Samen voor altijd Ik hoor bij jou En jij bij mij Beste ik vrienden voor altijd, altijd. En dus als ik, ik in de spiegel kijk Dan, dan weet ik wil dat ik op je, je lijf. lijf Ik zie de wereld door je ogen Zou ik op je dromen mogen Jij brengt mij in een sfeer. Beleef alles weer voor de eerste keer de ik weet dat jij me vond jij bent de man, ik ben de man, jij wijst de weg en ik pak je. Hand. Van je eerste dag tot je laatste dag. Van je eerste traag tot je laatste dag. Ik draag je in mijn hart dichtbij. Zal zijn ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij.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 a for